Koningin Beatrix is bij een bezoek in Groningen onderuit gegaan. Bij de ingang van de Oosterpoort struikelde ze voor de camera's van de regionale zender RTV Noord. Ze kwam er met de schrik vanaf. De koningin werd overeind geholpen door burgemeester Reewinkel van Groningen. Vlak voor haar val riep iemand vanuit het publiek... ...leven de koningin zee. Of de koningin daardoor zo werd afgeleid dat ze struikelde is niet duidelijk. De koningin was in Groningen voor het jubileumconcert van het Noord-Nederlands Orkest. Dat bestaat 150 jaar. Het weer, vannacht is het droog, lokaal kan er nog wat regen vallen. Het koelt af naar 0 graden. Morgen is het bewolkt en ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Woord Met Nora Romanesco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 De oud-bondscoach was in de jaren 50 rechtsback... dat zegt mij dan weer helemaal niks, maar dat maakt niet uit... van de Amersfoortse voetbalvereniging HVC. En hij maakte daar de invoering van het betaald voetbal mee. Onder zijn hoede braken latere top-internationals door... zoals onder meer Jan van Beveren, Jan Mulder en Barry Hulshof. Hij was jarenlang bondscoach van het militaire elftal... en hij was trainer van het Nederlands elftal tussen 1976 en 1981. Ben Kolster die ontving hem in een aflevering van Helden van Toen. Dat straks. Nu eerst even wat fragmenten uit langere vervlogen tijden. We gaan even luisteren naar een hele jonge bondscoach. Het is mei 1979. Mijn naam is Jans Wartkruis, bondscoach van de KNVB. Het is vrijdagmiddag, half 1. Weer heeft juist twee telefoontjes gehad van mensen die hebben afgebeld. Tjöla Ling en Piet Schrijvers kunnen er dinsdag niet bij zijn. Hoe komt dat aan? Nou, dat komt op dit moment natuurlijk hard aan, omdat uh, uh, Keul sinds lang weer in, in de selectie was opgenomen. Ik had uh, veel verwachtingen van hem, maar dat gaat helaas niet door in verband met de blessure die Keur heeft opgelopen. En Piet Schrijvers, uh, die belde net af, omdat hij uh, waarschijnlijk een menisjes heeft. U moet een andere mensen gaan oproepen, maar belangrijker is dat u zich dat eigenlijk persoonlijk aantrekt. Zo'n man als Ling is er dan weer bij, u heeft er moeite voor gedaan, hij heeft er moeite voor gedaan. En dan gaat het feest niet door, dat treft u persoonlijk? Ja, natuurlijk is dat zo, omdat uh, het geen kwestie is dat je, dus, uh, uh, dat, je dat even doet. Daar ben je weken mee bezig. En de instelling op zo'n wedstrijd uh, in, in de voorbereiding... heb je dus uh, bepaalde sleutelfiguren ingebouwd. En dat valt nu met, met één klap weg. Dus je moet eigenlijk weer van voren van beginnen. Hoe was het met Ling? U heeft met hem gesproken. Hm. Hij had niet zoveel zin meer in het Nederlands elftal... omdat hij dacht dat het zo'n schopstoel was waarop hij zat. U heeft met hem gesproken. Wanneer is het uitgesproken? Nou, het is namelijk zo dat uh, uh, het, het helemaal geen kwestie is van, uh, dat Tjeu een aversie uh, tegen mij heeft. Natuurlijk is het zo dat uh, hij was wat teleurgesteld. Uh, Keu die heeft nu nationale bekendheid en uh, heeft dat heel scherp gezien. Hij wil dus ook waarschijnlijk ook die internationale erkenning afdwingen. En dat kan dus alleen via het Nederlands Elftal en via Europa Cup uh, uh, wedstrijden. Maar uh, we hebben, ik vind dus in alle redelijkheid en in alle eerlijkheid de zaken doorgesproken... Ik moet ook zeggen dat we er niet zo lang over gesproken hebben... want wat dat betreft uh, uh, is het erg positief verlopen. Een jaar zelf, op eigen benen. Hoe kijkt u nu terug, zowel voor die wedstrijd tegen Argentinië? Ach, hoe kijkt u terug? Het is gewoon een worsteling... Uh, van, uh, dat je dus uh, dat nationale team en de vertegenwoordigende teams... Uh, in, in de lift wil zien te krijgen. Dat uh, moet gaan uh, via een procedure... dat men vanaf, vanaf de grond gaat beginnen, vooral ook omdat uh, de nieuwe periode van, van het Oranje-team dat breekt in de komende jaren aan. Om daar gestalte aan te geven, dat kost uh, verschrikkelijk veel kracht. Dat was een jonge Jan Zwartkruis in 1979 aan tafel bij. Ja, een hele jonge Kees Jansma. Dat denkt in ieder geval Technicus Gecht. En, en in de informatie van beeld en geluid staat Henk Spaan. Het zijn van die jonge types dat ik het gewoon echt niet weet. Ik herken ze gewoon niet. In ieder geval was het wel bij Vara's tussen start en finish. Als u het nou weet, mail dan nou gewoon even naar woord.vpro.nl. Goed, tien jaar later vertelde Zwartkruis aan dat weten we wel zeker, Hans van Rij. Onder meer hoe hij de Nederlandse voetballer zou willen karakteriseren. Een van uw voorgangers, George Kessler, die heeft deze week in de krant over een Nederlandse voetballer gezegd: Hij heeft de kracht van een Engelsman, de discipline van een Duitser en de creativiteit van een Italiaan. Perfect, denkt u er ook zo over? Nee, ik vind dat een geheel een, een, een vertekend beeld. En ik, ik denk ook dat het helemaal niet klopt met, uh, met het karakter van de Nederlander. Een uh, Italiaan heeft niks van een Nederla uh, Nederlander en een, uh, een Hollander heeft niks van een Duitser. Wat heeft een Nederlandse voetballer, zoals wij daar kennen, bijvoorbeeld Abel Lenstra, maar ook een man als Johan Cruijff, maar ook een man als Willem van Hanegem. wat hebben die gemeen met elkaar? Ja, ik denk dat je het, uh, de, de Nederlander heeft zich in de, in de loop der tijden altijd uh, naar buiten geëtaleerd, uh, vooral op de individu. Uh, de, de individuele inslag van de Nederlander, dat is een hele sterke karaktertrek. En, uh, en Piet Keizer bijvoorbeeld, en dat soort jongens... Uh, dat laten zich niet vangen in, in team- of groepsconstructies... zoals de Duitsers wel zouden doen. Maar het is juist de kracht van de Nederlander... dat hij die collectiviteit kan doorbreken... en uh, dan uh, solistisch optreden... en als het ware uh, daar de verrassing uh, brengen. Eerlijk Zwarts, daar heb ik lang mee samengewerkt die heeft vaak tegen mij gezegd... ik begrijp veel van het Nederlands voetbal... maar ik kom niet heen door de Nederlandse speler. Hij had veel problemen met uh, een Piet Keizer onder andere. En dat was juist omdat uh, Piet een hele sterke individu was. En kwam u daar wel doorheen? Ja, ik, ik ben een geboren Nederlander. Ja. En uh, ik, uh, ik voel me ook Nederlander. En ik denk dus dat uh, dat sterke wapen... Hm. Uh, dat ik dus bij, ook bij onze artiesten en uh, bij de voetballers heb ontdekt. Ook bij de, bij de coaches. Dat, dat, uh, dat ik dat uh, heel zorgvuldig heb bewaakt. Ja. Maar in 1980 zei u ergens in een interview... ik kan spelers wel trainen op conditie, techniek en tactiek... maar niet in het ontwikkelen van de persoonlijkheid. Wist ja. u dat doen? Het, het is namelijk zo dat uh, pers de vorming van de persoonlijkheid is ook afhankelijk van het milieu waaruit je geboren bent, aan de opleiding, uh, aan de opvoeding. Uh, uh, dat zijn allemaal dingen die uh, de voetballer, en uh, vooral in die jaren, en dan ga ik verder terug als 1980, uh, over het algemeen miste. Als je het vergeleek met bijvoorbeeld de volleyball, Nederlandse volleybalploeg en Nederlandse basketbalploeg, waar ingenieurs en artsen inspeelde, nou, dat was een zeldzaamheid in, de Nederlandse, in, de, in het Nederlandse voetbal. Wat, wat bedoelt u daar precies mee? Ik bedoel daarmee dat... Eh, het klinkt wat oneerbiedig, maar ik mag het zeggen... omdat ik zelf een voetbaldier ben... Eh, de voetballer komt niet uit de betere milieus. Dus hij komt uit de, de, over het algemeen uit... Eh, uit de arbeidersgroep. Ja. Nou, de arbeiders van de jaren 60, dat waren zeker geen mensen die opgeleid werden op gymnasia... of op, uh, op, op, op de HBS, zoals men dat toen noemde. Ja. Nee, die, die, die, die, die waren in, in de laagste lagen van het volk. Ja, maar nou, nou, nou zijn er en, mensen en... die u horen en die zeggen van... gaat die Zwartkruis me daar vertellen dat de voetballers van Nederland dom zijn? Nee, die zijn helemaal niet dom. Want uh, het, het is namelijk zo dat... Uh, uh, dat een, een boerenzoon ja. die uh, geweldig veel verstand heeft... maar die niet verder komt dan de lagere school... omdat hij daarna in het boerenbedrijf ja, uh, duikt... en daardoor geen gymnasium gaat doen of geen HBS... die zal nooit naar de academie kunnen, uh, kunnen gaan... of die zal nooit naar een universiteit kunnen gaan... voor uh, dokter of sportleraar. Ja, maar toch lag er in uw benadering destijds als bondscoach... een verschil... Of het kwam niet helemaal aan bij, bij, bij de spelers. Ja, dat klopt ook wel, omdat ik, laten maar zeggen, dus 25 jaar lang, uh, de, de verschillende groepen, uh, de, de verschillende generaties voetballers had opgeleid. En ik, ik zag heel duidelijk, vooral in Turkije en in Marokko en Egypte, als we daar speelden, dat, dat de Hollandse jongen over het algemeen dan in elkaar klapte. Niet omdat hij omdat op dat moment de tactiek of de conditie of de techniek hem in de steek liet... maar door de geweldige vreemde invloeden in de persoonlijkheidsontwikkeling was hij achtergebleven. En dat was voor mij iets om, om daar heel sterk in die ontwikkelingsfase... bij de spelers op aan te dringen dat ze dat bewust, uh, dat, uh, het bewust worden van hun keuze topvoetballer te zijn. En uh, dat heeft dan ook bepaalde verplichtingen... Ja. En daar heb ik uh, heel speciaal aan gewerkt. Maar als je dan bondscoach wordt... Ja. dan krijg je die tijd niet meer om dat leerproces uh, als het ware voor te zetten. Want uh, dan zit je aan de top en dan moet er alleen maar gepresteerd worden. Ja. Ik heb eens wat uh, krantenberichten over u uh, doorgesnuffeld. Het was geen fijne tijd voor u. Dat kan ik me nou, niet voorstellen. dat zegt u nu, maar het is namelijk zo. Ik, uh, ik heb dat niet bijgehouden en ik zeg dat maar zo, uh, zo even voor de vuist weg... Maar ik ben vier jaar bondscoach geweest. En de eerste 2,5 jaar heb ik praktisch geen wedstrijd verloren. Omdat ik toen met de kanjers als een Ruud Krol en een Kruijf en een Renzenbrink en een Ariane en een Wim Jansen en een Rijsbergen en Piet Schrijvers... Heel de beroemde Wim generatie Schilobier, dus. Ja, ja, ja. He, he, he, heb ik kunnen spelen. Maar was dat, dat was... dan een beetje hetzelfde uh, als wat nu met uh, Librex gebeurt? Uh, dat zit er absoluut in. Die, krijgt, uh, die, die scoort ook, die, die haalt uh, ja. resultaat, ja. maar krijgt toch kritiek. Ja, dat is, uh, laat me zeggen, dus ik denk dat het met uh, Librex nog minder was als met mij. Ik heb dat heel duidelijk gevoeld, omdat die jongens, die hadden al, al, al behoorlijke uh, behoorlijk, uh, status achter zich, en, en, en Johan Neeskens en Johan Kruijven en Renzebrinken en Wim van Hadegem en uh, ook de Feyenoorders, die hadden zo ontzettend veel successen. Uh, gehaald... Dat ze, dat ze minder coachbaar werden. Maar er was ook heel duidelijk... een kentering... Dat, uh, dat het bij sommige spelers... omdat ze de leeftijd gingen bereiken... Uh, toch over een heel oogtepunt heen waren. Mm. En dan wordt het voor een bondscoach... enorm moeilijk... omdat je op een gegeven ogenblik... de topspelers als het ware... door de opkomende generatie moet gaan vervangen. Maar... Dat was een machtsblok. Ja, de gevestigde orde pikte dat niet. De orde pikte dat niet. En zeker ook de clubs, de pers en over het algemeen het Oranje-legioen. die konden geen afscheid nemen van die oude verdetten. Terwijl ik in mijn hart een geweldig respect voor deze jongens ook had. Om, omdat zij zo ontzettend veel gepresteerd hadden. Ja. Maar het is de plicht van een bondscoach om de oude garde als het ware af te bouwen. maar een nieuwe generatie eh, de instap te laten doen naar het hoogste eh, Oranje-team. Laatste vraag. We hebben ons gekwalificeerd voor Italië. Wat gaat het worden, volgens u? Nou, wat gaat het worden, dat is, uh, dat is toch uh, grotendeels ook een loterij. Maar om, om dat... er, er loopt toch kwaliteit rond? Ja, We hebben Rijkaard, man gelut Van Basten. Uh, natuurlijk. U noemt ze allemaal een lopende band op. Maar dat is ook de kritiek uh, op Librex, die ik absoluut niet begrijp. Librex he heeft in de grote wedstrijden voor de, voor de kwalificatiewedstrijden moeten spelen. Uh, zonder een Van Basten en zonder een Gullit en zonder een, uh, een, een, een Jan Wouters. En dan blijkt dat dat schitterende Oranje team ineens niet meer op dat hoogste niveau kan acteren... En, uh, is dat niet altijd zo? Nee, dat, een dat, is, het, op dat is het misverstand wat ontstaat bij de topteams. U hebt het gisteravond nog met Barcelona kunnen zien. Uh, het, het, het zijn geen tien of elf verdetten die het elftal dragen. Het zijn er juist twee of drie, maar die dan ook onmisbaar zijn voor een team. En daarom blijft het zo'n loterij. Als een Ruud Gullut in Italië kan spelen, een fitte, frisse Ruud Gullut, is dat vooral voor een Jan Wouters en voor een Van Basten, is dat een. Uh, een fantastisch gegeven, omdat Ruud Gullet de compensatie is voor in, in Van Basten. Maar daartegen, daarnaast, voor Jan Wouters het aangeefblok. Ja. Gaat u met veel plezier kijken? Ik ga met ontzettend veel plezier ga kijken, ja. Zwartkruis, bedankt voor dit gesprek. Dank u zeer. Hans van Rai hoorde u in gesprek met Jan Zwartkruis voor de NCRV in 1989. Het zal u niet zijn ontgaan, de voormalige bondscoach Jan Zwartkruis... die overleed vorige week. Uh, dat was op 7 maart en hij was 87 jaar. Nu van recenter tijden. Dat is het volgende interview met Jan Zwartkruis... in een bijdrage van de NTR. Hij was bij Ben Kolster in 2010 te gast... in een aflevering van Helden van Toen. Dat was dus in 2010 en hij was toen al 85 jaar. Nogmaals, hij overleed vorige week op 87-jarige leeftijd... En hij werd woensdag 13 maart begraven in Soesterberg. We gaan nu terug naar een moment dat hij er nog was. Het is de middag van 19 juni 2010. Luistert u naar Jan Zwartkruis in Helden van Toen. Dag meneer Zwartkruis, leuk dat u vanmiddag uh, onze gast wilt zijn in uh, Helden van Toen. En om maar gelijk uh, terug te gaan, ik noemde dat de jaar 1978 al, gaan we eens even luisteren. En het is ook een televisieprogramma, kijken naar, uh, naar iets heel belangrijks uit die zomer van 78. In een bomvol stadion in Buenos Aires is het 1e wereldkampioenschap voetbal officieel geopend... met een show die miljoenen in de wereld op datzelfde moment via satelliettelevisie hebben kunnen volgen. Argentinië had er alles aan gedaan om zich aan die wereld op zijn best te tonen. Generaal Videla en de andere groentaleiders hadden het burgerpak aangetrokken. Maar dat was voor de militaire muzikanten wat moeilijker. Bij de 16 landen die door Argentijnse gymnasten en studenten gepresenteerd werden, ook Hollanda. En onvermijdelijk natuurlijk een meisje erbij in Volendams kostuum. Ja, zo opende dat, dat WK in 1978, waar u bij was met, ja. uh, met Oranje. In, uh, ja, in een vol stadion waar, heb ik begrepen, de tanks buiten voor de deur stonden. Met president Fidela, de dictator van dat moment, uh, in het stadion aanwezig. Nou ja, daar zullen we het zo dadelijk over hebben. Maar u was al twee jaar daarvoor bondscoach geworden, hè, vanaf 1976. Ja. Uh, dat was in die twee jaar in aanloop naar Argentinië al heel veel gebeurd. Hè? Ja, ja. Beschrijvers. Wat, wat, wat, wat, wat heeft u allemaal mee moeten maken... voordat u überhaupt in Buenos Aires aan kon komen? Nou, er was natuurlijk een grote spraakverwarring over mijn aanstelling. Omdat uh, ik nooit een topclub in Nederland... Ajax, Feyenoord of PSV heb getraind. En, uh, en de kwestie was... Michels was bij Barcelona en uh, Kees Rijvers was bij PSV. En bij... Uh, bij... Uh, Feyenoord, ook een topclub in die tijd, uh, dat was ook een, een, een buitenlandse trainer. En toen hield het op met, het, met de topcoaches die daarmerking zouden komen voor Bondscoach. Maar ik was toen al jarenlang de, de coach van het Nederlands Militair Elftal... En wij speelden in Egypte, we speelden in uh, Iran, Irak, uh, Marokko, noem maar op. Het was voor u altijd een WK, zeg maar. Het ja, was, was, was altijd een WK, bezig. maar het waren altijd ook de toppers die ik leen uh, had... van Feyenoord, PSV en uh, en Ajax natuurlijk. Maar ik ben geen man van uh, zware disciplines. En, en uh, als het niet goed gaat, dan kwaadschiks. Daar hou ik niet van, want daar win je niks mee. Alles wat moeten is, dat, er zit een luchtje aan, dat, daar heb ik niks aan. Dat had u met jonge mannen. En, en, en laten we zeggen, dienstplichtigen waren natuurlijk nog iets, vaak nog iets jonger dan de, de profs. Had u dat al geleerd, hoe je ja, aanvoelt hoe je met dat soort mannen om moet gaan? Ja, natuurlijk. Eh, bij de militairen kreeg je ook scholing. En komt er een kolonel uit Den Haag, die komt op dat stuk... Eh, ja, op, op die bepaalde aspecten komt die, kom die de visie geven. Nou, de, bij de een denk je nou een beetje overdreven, dat doe ik niet. En de andere keer dan denk je nou dat, is, dat wil ik ook wel eens doen. Dat wil ik ook wel eens. Dus het is een proces wat je doormaakt. Ja. Maar je moet het zelf wel willen. Wat trof u voor een Nederlands elftal aan in, in de aanloop naar Argentinië? Hij bedoelt het militair elftal. Nou nee, het, het, echte, het, het echte oranje, zeg maar, waarmee u naar Argentinië ging. Wat trof u voor een ja, sfeer, de grote namen natuurlijk, Kruijf nou, van Hanegum? Ik vond het een, en dat zeg ik tot op de dag van heden ook nog... ik vond het een zeer talentvol team. Waar uh, wilskracht in zat, waar techniek in zat, waar... Uh, uh, ja, een stuk beleefdheid, want die jongens die waren nooit, uh, nooit tegen mij uh, vervelend... of uh, uh, iets afdwingen, daar hou ik niet van. Uh -huh. Maar uh, ja, dat speelt mee, dat kom op je dak en uh, dat u, moet je doen. Maar u bleef wel altijd meneer Zwartkruis, maar uh, Kruij was natuurlijk al heel bekend... Van Haneghem maar al die anderen. Ik wil gelijk eens even naar... Uh, het is de laatste weken wat in het nieuws geweest, dat conflict... Uh, waar Kruif en zeggen, de randstedelijke beroemdheden achter zaten... van Feyenoord en, uh, en Ajax... versus uh, van Beveren, Jan van Beveren en, en Willy van der Kuilen en PSV. Dat heeft ja, u natuurlijk meegemaakt, dat ja, conflict. Wat is er nou precies, precies. gebeurd? Uh, met, met Jan van Beveren en hmm. Willy van der Kuilen? Ja. Nou, het was zo dat in die tijd... Uh, dat was meestal Ajax-kampioen of Feyenoord. En uh, ja, dan uh, kreeg je spelers met het systeem wat ze bij PSV speelden, daar hiel je geen rekening mee. Dan telde het, het Ajax-concept. Dat en, was leading, zeg maar. Ja, ja. dat was leading, ja. Mm -hmm. Maar en Kees Rijvers was daar heel gevoelig in en, uh, die, en ik, had, ik was toen bondscoach... en ik had zes jongens van PSV... omdat ze dat jaar landskampioen geworden waren... voor de eerste keer in zoveel tijd. En deed Ajax en nog helemaal niet mee. Maar dat was voor Kees Rijvers aanleiding... om zijn spelers heel duidelijk te maken... jullie hebben tot nu toe het Ajax-concept gespeeld. Dat is over. Wij zijn de kampioenen. En nu moet jullie eisen van de bondscoach... dat hij uh, ons... Uh, systeem speelt. Ja. En die jongens luisterden daar gretig naar en zo. En toen kwam het moment dat Jos Knobel was toen bondscoach. Die moest toen uh, spelen voor de Europese kampioenschappen, geloof ik. En toen hield uh, hij zijn betoog, een tactisch plan, legde hij niet uit. En toen zei hij op een gegeven moment, nou jongens, nou is het zo van... Uh, we hebben tot nu toe rekening gehouden met het Ajax-concept... omdat daar de meeste spelers van in het, in het nationale team zaten. Ik wil uh, nu hebben dat jullie zo en zo en zo spelen. Nemen we dus afstand van het Ajax-concept. Hoe staan jullie daar tegenover? En toen kwam er een beetje deining met die zes jongens... die daar in het midden van die 23 jongens zaten. Die moesten hun eisen namens Kees ja. gaan stellen maar, Iedereen bleef zitten, alleen Jan van Beveren stond op. En die vertelde dus, luidkeels, dat Rijvers hen had bewogen... dat zij nu aanspraak mochten maken op het systeem... wat ze bij de club speelden, ook bij het nationale team, konden spelen. En uh, toen zat Jos Knoop, wist er niks van, helemaal niks van. Die zat natuurlijk in een hele moeilijke hoek. En die, zei, die vroeg aan die spelers, zijn jullie daarmee eens... Waardoor Kruijf natuurlijk verscheen. En die gaf daar een, een, een antwoord op. En er stond er dwars tegenover. Uh -huh. Nee, dat, uh, dat, was, uh, dat was flauwekul. Dat, dat telde helemaal niet mee. Want het was maar weer de vraag of ze volgend jaar ook weer kampioen konden worden. <laughs> en zo werd dat... Denk ik, dus het is heel naar eigenlijk ja. dus tussen die jongens. Ja, ja. ja. ja natuurlijk. Dat, dat was ja. een wegdrijven tussen, tussen de groep. Kunt u zich dat van Rijvers voorstellen, dat hij dat liet eisen? Want het, ja, daar breng je een collega, Knobel was natuurlijk... Ja. en u later ook toch ook zijn collega op nationaal niveau. Die breng je daar wel in de, in, mee in de problemen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En uh, dat, werd ook, dat werd ook door de ploeg... want ze werd ineens doodstil en... Uh, Cruijff zegt, ja jongens, euh, dan wordt dit een hele moeilijke factor. Want als jullie erbij blijven van beveren, dan moet ik jou teleurstellen. Dan schakel ik over op een ander die, die, die het graag doet. Ja. En die moet ik hebben. Zijn er nog meer jongens die hier achter staan? Ga, ga sta staan eens dus op. Niemand stond erop. Dus Hij ook is... de andere PSV'ers niet? Nee, de andere PSV is ook. Dus alleen ik heb begrepen, Van der Kuilen kwam nog even aarzelen. Dus die verraden zich ook. Ja. Maar bijvoorbeeld de gebroeders van de kerk of deden ook uh, ja. als ze gek waren. Ja, ja. ja. Die kozen maar eieren voor hun geld. Die, maar die zei je laatst: Kijk, PSV is eigenlijk ons eindstation. Maar als ik bij Oranje kan blijven spelen. Dan maak ik een dubbele promotie. Ja, En dan laat je, je ook nog aan het buitenland zien. Ja. Je weet maar nooit. Maar er zou ook een nare sfeer zijn tussen nou ja, de jongens van Ajax en Feyenoord... en een beetje de, de boertjes uit de provincie. Ja. Was dat ook zo? Ja, dat was het op zich. Dat absoluut. zou je van Cruijff tot niet verwachten. Hè? Maar, maar Cruijff was ook niet... Uh, hij was aanvoerder. En hij trad op als aanvoerder. En hij vond dat de speler moest mondig zijn... en moest durven zeggen wat hij dacht. En... Uh, ik heb heel veel met hem gepraat en dat werd ook als zwakte gezien. Uh -huh. Maar ik vond het als je met een aanvoerder hebt van dat niveau... en uh ja goed, ik, ik selecteerde dus, maar dat deed ik op hou, ja. eigen houtje. Maar dat waren toch de Amsterdamse, ik zou bijna zeggen, grootbekjes... om maar even beleefd uit te, uit te drukken... tegenover de jongens uit uh, min of meer de provincie. Die sfeer, zat, dat zat altijd, ook in de jaren dat u bondskoos was... altijd in, in dat ja. Nederlands elftal? Ja, absoluut. Dat, uh, het was ook een hele hechte eenheid. Want uh, ja, in, uh, bij Eindhoven. een grote zaak een autozaak, en die uh, had ook veel PSVs in dienst, zo voor, voor een paar uren en uh -huh. En die gingen één keer in de maand uh, bij hem uh, biljarten, en et cetera, et cetera. En het was een, ook werkelijk een team, ja, ja. had Kees Rijvers ervan gemaakt. Ja. En dan, en dan het... heb je dus zo'n teampje in je grote oranje team, ja. en dat is lastig werken natuurlijk. Dat is heel, heel moeilijk. He? Meneer Zwartkruis... Uh... U gaat, nou ja, dat was het plan, naar, naar Argentinië met, uh, met de club, zal ik maar zeggen. En op het laatste moment gebeurt er iets waardoor u in één keer uit de race bent. Wat, waarom kunt u dan niet naar Argentinië gaan? Nou, de, mijn vrouw had een zeer ernstig ongeluk gehad. Ze was zwemster en ze, toen ze getrouwd was kon ze dat natuurlijk niet meer waarmaken. En ging ze s'avonds met de vriendin gewoon voor plezier een uurtje zwemmen. Ik zeg er even bij Zwemster op olympisch niveau... Ja. ze was, als, als er niks politieks tussen was gekomen... meegegaan naar Melbourne in 1956. Als, als de Hongarije kwestie er niet tussen was gekomen. Moet ja, je ja. Ja, even in herinnering te roepen dat ze niet zomaar een Zwemster was. Ja. natuurlijk. Hè? Ja. ja, goed. Maar goed... Uh... Ze krijgt een ongeluk. Ja, ze krijgt een ongeluk en... Uh dat werd opgenomen in, in het ziekenhuis, ze was zeer ernstig. Zeer ernstig. Een half jaar heeft ze daar gelegen en uh, een half jaar revalidatie. Dus ze is een goed dik jaar mee bezig geweest om te herstellen. Maar ze was berensterk, ze was een sportvrouw die... Ja, en uh, dat werd de moeilijkheid. De, de, de, de... Ze werd bijgestaan door drie chirurgen. En dat was een, een oudere arts, met zulke handen had hij. Daar stond hij voor bekend. En er was ook een jongere arts. En die jongere arts die vroeg het, het, het team van chirurgen... of hij uh, de knie mocht herstellen. Uh -huh. Toen heeft hij met een pincet alle kleine botjes bij elkaar gevoegd en gedaan... Goed werk gedaan. Maar er is toen 30 jaar niks meer aan gebeurd. En mevrouw liep een beetje te rompelen. En die zich en die was gelukkig. Ja. En toen zei die arts, en uw huisarts zei ook: uh, Jan Zwartkruis, nu kun jij niet weken naar, naar Argentinië. Ja. En dan, dat is natuurlijk. Wat, hoe, hoe was u daaronder? Je leeft daar helemaal naartoe en dan, ja, dan nou, kun je even niet. Die vroeg aan mij: ja, luister eens even, je hebt twee verantwoordelijkheden: die van bondscoach en van huisvader. Waar kiest hij voor? Ik zeg, nou, ik kies voor huisvader. Hij zei, nou, dat, dat overvalt me. Want mijn collega's, die zeggen, al die zwartkruis, dat was zo'n voetbalman, die gaat echt mee naar Argentinië. Ja, maar uw, laten we zeggen, uw, om het plechtig te zeggen... uw echterlijke plicht, zeg maar, ja. ging zelfs boven het landsbelang van Oranje. Ja, dat ja. ja, beslist. En dan, dat is natuurlijk een hele, ik kan me zo voorstellen... een hele zware keuze om dat te doen, maar je kiest daarvoor. Ja, daar ben je getrouwd voor, daar ben je vader voor. En dan wordt in één keer... Weliswaar een bekende man, maar er wordt Ernst Happel uit de Hoge Hoed getoverd. Uh, even voor de mensen die misschien niet precies meer weten wie hij was... waarom koos de KNVB voor die man, voor die Oostenrijker? Nou, he heel kortweg gezegd... ze vonden mij uh, te netjes en uh, te zacht... om een team op een wereldniveau te begeleiden. Uh -huh. Maar ze verraten dat ik al jaren bezig was met hun topspelers van Feyenoord, van Ajax, van PSV. Om die... Uh, ja, er waren ongeveer drie weken een maand weg... om zo'n grote noord te spelen. Ja. En... Uh, ja, uh, Uw vraag was... Nou ja, dan staat hij, Ernst Happel, in één keer... Ik zal maar even zeggen, voor, de, voor de klas. Ja. Dus dat was in de commissie, ja. commissie betaald voetbal besproken. Uh -huh. En toen waren Hoogwoningen met de heer Huibergs en de heer... Uh, uh, de Stoop. Uh -huh. Die waren naar Brugge gegaan. En die hadden een paar visjes uitgeworpen. En ha Happel wilde wel bondscoach worden. Maar moest dat heeft nog geregeld worden met de club. Ja, ja, ja. En zo, dus dat was hun eerste kleine overwinning. Hij vond het wel leuk om dat te doen. Dan zegt hij ja. Dus hij gaat eigenlijk in uw plaats met Oranje is het plan naar Argentinië. Ja. Uh, was hij nou een geschikte coach? Was hij, uh, hij was natuurlijk heel beroemd in die tijd. Ja. Maar heeft hij dat goed gedaan? Uh, bij, bij, het Nederlands, bij het Nationale Team heeft hij het helemaal niet goed gedaan. Want de spelers waren helemaal op hem uitgekeken. En niet omdat hij verkeerde beslissingen nam. Maar hij was zo rancuneus en hij was zo, zo uh, zichzelf. Hij zat constant te kaarten, te kaarten, te kaarten. En als de jongens in hun verveeldheid een beetje, een beetje gingen uh, schaterlachen... en dat het te rumoerig werd voor hem, dan zei hij Jan... Ga naar de cornerhoek daar en zeg dat, dat de speler concentreren. Ja, ja. En, uh, dat is ook altijd Kein Gelul bij hem, geloof ja, ik. Hè? Ja. Hij was vrij grof in de bek, om het ja, maar zo te is, zeggen. Heel, ja. heel grof, ja. maar ook uh, uh, ja, ten opzichte van Jan Huijper, ten opzichte van mij. Maar, want hij wilde me helemaal niet mee hebben. En terwijl ik van niks wist, ja, nee. ik wist van niks, het overviel me gewoon. Dat werd gewoon besloten in de commissie. Maar ik voelde me steeds, bondscoach, ik ging iedere morgen op tijd... dat ze me daar niet op konden aanvallen, ging ik op mijn kantoor niks zitten te doen. Maar dat moet toch heel nageweest zijn voor een toptrainer... die dan een andere collega ertussen geschoven krijgt... omdat u thuis moest blijven vanwege uw vrouw... dat je dan een keer een ander man je werk ziet overnemen... en die er ook nog niks van bakt. Ja, natuurlijk, maar de kwestie was dat hij... Uh, had andere uh, uh, belangen en driften, zeg maar. En uh, daar kon hij het goed bij vinden. Uh -huh. Want hij, hij moest dat geleuter niet van, van... Want hij was niet alleen dwars tegen mij of tegen de jongens... ook tegen Hogewoning. En dat was een strenge leider. Jacques Hogewoning, dat was niet de eerste de beste bij de KNVB. Ja, ja. Ja. Maar goed, die, die had de dingen toch wel goed op een rijtje staan. Maar die werd ook niet geaccepteerd door hem... Tot uiteindelijk, want dat was het grote moment dat ik weer ingeschakeld werd. Ja, want u gaat toch uiteindelijk weer mee, ja, hè? Ja. dat grote moment was, was mij nog niet aangezegd dat ik dit mee kon. En uh, dat moment kwam toen er dus een telegram was er toen nog... een telegram van de FIFA uit Zürich kwam... dat de KNVB moest vier, binnen 24 uur... moesten ze een lijst met 40 namen moesten ze, uh, ophoesten... En, en daaruit mocht je dan alleen nog in de komende maanden selecteren... wie mee naar Argentinië gaat. Dus men had in Genève bij de FIFA een, een groslijst nodig, ja, zeg maar. Precies. Waarom zo laat? Je zou toch denken, dat weet je toch al weken van tevoren? Ja, maar dat was te het was ook weken van tevoren. Uh -huh. Maar het was ook een soort slordigheid. Daar had Happel en, even niet aan gedacht. had Happel nooit aan gedacht. Maar Jan Huibergs, die bra bracht dat telegram bij mij. Die zegt hij tegen mij, Jan... Kun jij uh, die 40 namen opnoemen? Ik zei, ik wel. En uh, toen zegt hij, nou, dan, dan zou ik dat graag weten. Ik zei, Jan, moet je luisteren, dat doe ik niet. En de kwestie is, ik ben helemaal niet gevraagd, doe niemand niet. Hij is nu de coach, dus hij zoekt het ook maar uit. Hij ja. zoekt het maar uit, want ja. als het misloopt in Argentinië... dan is Jan Zwartkruis de kwaje pier, want die heeft die namen gegeven. Ja. Maar ja, dan bent u toch Jan Zwartkruis, u bent Nederlander... u bent, zeg ik toch ook nog, een man met een militaire achtergrond dan laat je dat toch ook er niet op aankomen, Nee, denk precies. Ik. Ja. Dus ik zeg tegen Jan... dan moet je tegen Happel zeggen... dan moet je gewoon zeggen van... luister eens even, ernst. je hebt hier geen zin in... maar dat kan niet... Ik, ik moet van jou 40 namen hebben. En als je dan zegt... Uh, doe, best, uh, krank, weet je wel... en dan was Jan aangeslagen. Ja. En die vond dat verschrikkelijk. En... Uh, en Happel gaf het niet toe. Hij zei, zou jij hem willen bellen, Jan? Ik zei, ik bel hem wel even. Nou, en... Uh, Jan stond erbij en ik belde dus naar Ernst. Ik zeg, luister eens even Ernst. Ik heb dat verhaal gehoord van dat, uh, van, van dat telegram. Er moeten namen komen. Als doen we niet eens mee. Ik stap nu in de auto en ik ben over anderhalf uur in Antwerpen in Holiday Inn. Jij stapt in Brugge in de auto, jij bent er misschien iets eerder... maar dan zijn we samen en dan zullen we het samen even uitzoeken. Dus ik reken op je. Goed. Was hij er? Was was die was die die er? Ja, ja. Maar hij zat al een goed fles, een go goede cognac. En dan <laughs> lengde hij lengde dan met water. Want drinken deed hij niet zo, als er weer, vaak over gepraat. Maar hij deed er rustig over. Hij, dat vond hij heerlijk. Ja, ja drinken vrouwen, dat ja, was, uh, was zijn hobby. Maar er kwam uiteindelijk blijkbaar, want anders waren we niet in Argentinië verschenen. Er kwam een goede lijst uit. Ja. ja. Overigens zonder kruif en zonder Van Haligum, hè? Nee, met Van Aaneken. Die is wel meegegaan. Ja. Ja, ja, maar kruif niet. hè? Nee. Kunt u nog eens uitleggen, heel kort even, waarom kruif uiteindelijk toch niet mee wilde naar nou, Argentinië? Naar eh, Jack van Zanten, dat was de, de, de elftal leider. En hij had een hele goede zeg maar een huisvriend met kruif. Hij nam me mee uh, dat hij grond ging bekijken En dat hij zegt, als je ooit grond wil kopen in Amsterdam... moet je dit niet kopen. Want hier is al een claim gelegd op... Uh, komt een grote fabriek te staan. Of er komt is grond... ook wel een beetje een zakenvriend. zakenvriend, ja. ja. En, uh, nou, en ik deed dat precies hetzelfde. Maar een kuif uh, heeft nooit... en dat hou ik tot op de dag van vandaag vol... nooit tegen mij gezegd... nee, dat vind ik niet goed... Die kan dat niveau niet aan. Want die en die is echt beter. Die keek dan. En die gaf daar zijn commentaar op. En ik hield ook wel een beetje rekening mee. En Ik zat er niet ver naast. Want ja, dat is niet zo moeilijk. Nee, nee. Maar dat hij niet meeging, dat had nog te maken met 74. En met Danny, geloof ik. Hè? Ja, nou was het zo dat... Jack van Zanten vertelde mij... dat Danny... hij moest naar, naar, terug naar Holland... Uh, in uh, Duitsland. Uh, want... Uh, Danny uh, wilde niet langer bij Kruij blijven op, op deze manier. Als hij weer zulke vrolijke dingen met de jongens juist, aan het zwembad deed. Juist, en dus, dus, blote meiden. Ja, dus dat, dat verhaal ging rond. Mm -hmm. En uh, nou, dat vond ik ernstig genoeg om dat te vertellen. Weet u wel, dat, uh, ik kende Kruijf uh, heel goed. en uh, Het was een jongen die nooit aan het elftal morrelde. Ook niet als we verloren hadden. Ja, Hij was geweldig. Ja, hij hield van discussie en hij ja. was geweldig van... Hij was toen al de man die, ja. Nou ja, die we nu kennen. U wilde hem er in de aanloop natuurlijk wel bij hebben. Maar u hebt een afspraak gemaakt dat hij niet mee hoefde naar echt de, het WK zelf. Hè? Maar dat was de tweede keer. Ja. ja. ja. Dat was, uh, weet u wel, dat was de tweede keer. Dat was, dat was uh, bij uh, een volgend kampioenschap. Ja. Ja. Uh, de kampioenschappen, het WK in Argentinië was... Uh, nou, in de aanloop al heel moeilijk voor u als de leider. En met die wisseling. En uiteindelijk wel. En dan weer niet. En uiteindelijk weer wel. En met Ernst Happel. Maar in het land speelde er natuurlijk ook heel veel. Hè? Want het was de tijd van het, uh, het regime van uh, generaal Videla. De dwaze moeders. Uh, politiek links liep de hoop ja, tegen natuurlijk. die. Ja, natuurlijk. Zullen we eens even naar, naar een uh, bekend tweetal luisteren. dat toen. Protesteerde tegen de gang naar, naar, ja. naar het WK. Nou, daar was ik heel boos op. Wanneer... Even, ja, even, meneer ja. Zwarte even naar luisteren. Mag ik zo'n commentaar geven? Ja. We gaan naar Argentinië, waar dagelijks wordt geboord. Maar daar is eventjes geen tijd voor. Zojuist heeft Rep gescoord. Die De twee cabaretiers kondigden in de jaap Edenhal aan... dat ze ook na het wereldkampioenschap tegen Argentinië actie zullen blijven voeren. Nou, die twee cabaretiers, uh, dat mag helder zijn. Bram dat waren en Bram en Freek. Bram Vermeulen en Freek de Jonge met hun, uh, met hun show Bloed aan de Paal. Zij maakten goed stemming. Ze vonden dat we er niet naartoe uh, gingen. Uh, voordat ze ze lieten horen, barst u al los. U was het daar, denk ik, niet mee eens. Hè? Ik was er helemaal niet mee eens. Kijk eens... Uh... Ik uh, had daar geen zeggenschap in. Ik was er ook niet voor aangenomen. Ik, uh, wij gingen naartoe om te voetballen. En daar moest het bij blijven. Maar ja, dat was natuurlijk ook hun bezwaar. Ze zeiden ja, maar weet wel wat er in dat land gebeurt. Worden mensen gemarteld, uit vliegtuigen gegooid. Nou, we hebben er laatst nog ja. iets over gehoord met die Transavia-piloot. Hij zei, of zij zeiden, Bram Freek, meneer Zwartkruis en de jongens, Johan Kruijf en noem ze maar op... weet wel in welke sfeer jullie daar feest gaan vieren, sport gaan bedrijven. Was u daar niet gevoelig voor? Nee, was ik niet gevoelig voor. Ik, eh, zo'n eh, zo serieuze zaak als naar een wereldkampioenschap uitgezonden te worden... dat vraag in de kwalificatiewedstrijden al dat er de top moet gehaald worden... Anders win je geen kwalificatie. Dat was al serieus genoeg. En dat was voor de spelers ook al genoeg belasting. Die moet je niet opzadelen met, met dit soort dingen. Mm -hmm. En ik wist dat de FIFA een vuil spelletje speelde in die zin dat ze dus gekozen hadden voor Argentinië... maar ook in het bestuur, daar kon je voor een paar miljoen kon je bestuurslid worden. Dat was de Coca-Cola, dat waren die grote, die grote vernootschappen en zo. Daar speelde dus een enorm financieel belang voor ja, alle heren mee. Juist. Ja. Maar Jan Zwartkruis, die stond daar... Eh, omdat hij dan het militair elftal eh, een paar jaar had gekozen en dus met de topspelers in, in aanraking was gekomen die had de grootste problemen om die spelers op het juiste moment... met de juiste keuzes uh, van de tactiek en zo... Te, da, daar hadden zij ook een stem in, uh -huh. om, om daarmee door, door, uh, door het leven te gaan. En ik had helemaal Bram en Freek niet nodig om die spelers uh, te beïnvloeden... Op die manier, want die jongens die. dat waren simpele jongens met een groot karakter en grote aanleg. weinig politiek inzicht waarschijnlijk. Weinig of geen politiek inzicht. Smaak jullie er wel eens met elkaar over, over wat Bram en Freek zeiden, wat de Nee, want de meeste spelers waren erop tegen. Zelfs Jan Jongbloed, een jongen die graag zijn meningen laat horen. en absoluut ook tegen kenners. Die heeft heel positief gewerkt in die maanden. Mm -hmm. Heb ik altijd geweldig in hem gewaardeerd. Maar de ploeg als zodanig viel niet in tweeën. Omdat we toch naar Argentinië gingen. Het was helder, iedereen vond we moeten gaan. Ja. Wat er ook eh, politiek over geschreven en gedacht wordt, wat Freek en, en Bram ook zeggen. Heeft u zelfs gesproken in die tijd over ons? Wie? Bram en Freek. Jazeker. En wij, wij zijn heel lang zijn we heel kwaad op elkaar geweest. Want hij, hij, hij zei, je moet met voetballen je niet met politiek. Want daar heb je geen verstand van. Ik zei, nee, daar hebben jullie verstand van. Zo gaat dat, weet u de wel. De sfeer was dus behoorlijk gespannen tussen ja, jullie. Ja, ja, to ja, toch wel. Ja, want jullie zijn bij wijze van spreken uh, via de achterdeur schiphol binnengegaan ja. om zo het land uit te gaan, Ja, he? bij Ajax moesten we ons melden. En daar een beetje een lunch gehad. Een drankje gedronken. En toen gingen we met de bus achterlangs. En... Uh, toen kwamen die, die die daar voor aan de poort stonden, een schiphol... die kwamen daar allemaal aanlopen en aanzwingen met de auto's en met zussen... die kwamen te laat, wij waren er veel eerder <laughs> en we gingen lekker weg. Ja. Maar ik vond het ook voor mezelf... Je, in die kwalificatie heb je in de rust harde woorden moeten spreken. Uh -huh. Want ja, goed, je bent coach en je moet, je moet gewoon uh, deskundig werken. En wie fout is en, en, en petje er naar de hoort, die moet je terecht wijzen. Uh -huh. Dat is nou eenmaal zo. Ja. Maar daarom hoef je ze niet te veroordelen. Dat zijn zwakke momenten. Je moet je bijpolitiseren uh, politiseren. Ja. Dus uh, ik zeg tegen de jongens over het algemeen, en tegen het bestuur, van ik heb ze gedwongen om die kwalificatie af te dwingen. En nou zijn ze er, en, en dan moeten ze ook gaan. En dan moet de ja. coach, die, die bedankt nu. Die jongens die weten helemaal niet wat, wat ze overkomt. Nee, dat kun je dus, zegt u, letterlijk niet maken. Nou ja, we gaan hier niet de hele discussie uh, voeren over sport en politiek. Maar uh, ik neem aan, ook 32 jaar later denkt u er nog altijd zo over. Ja, ja. ja. Dan vliegen jullie naar Argentinië. Uh, ja, dan is nog steeds Ernst Happel natuurlijk de coach, de bondscoach, de baas. U gaat inmiddels mee, want het gaat beter met uw vrouw. Hoe is die sfeer dan als jullie daar naartoe vliegen? Als jullie daar aankomen in Argentinië? Want dan is Happel de grote man, terwijl u dat eigenlijk was. Maar u bent anders, om het militair te zeggen, zijn adjudant. Hoe ging u daarmee om? Nou, daar ging ik heel correct mee om. Gewoon beleefd tegen hem, weet u wel. Maar ik heb het ook Midden in, eh, toen waren we er misschien drie, twee wedstrijden van de, van de finale af heb ik het onomwonden gezegd en dommer van mij was... dat er achter in de bus lagen zes jongens... een beetje te slapen, een beetje te doen en zo. Wij, wij, wij hadden een, uh, een middag om te gaan winkelen. En iedereen moest wat meebrengen. De Brabantse jongens die brengen ook wat voor opa Noma mee. Dus dat lag al heel gevoelig. Maar, uh, Jan Zwartkruis ging met Ernst Happel mee. Ik heb me nooit verzet tegen hem, openlijk en zo. U, u kon wel met hem letterlijk door één deur, zeg maar, voor, nou, voor... Nee, dat ja. kon niet, want dat wilde ja. hij helemaal niet. Maar, maar uh, hij gaf mij gewoon een opdracht om s'morgens bij het ontbijt... Doe niet huiten. Ik zei, nou, oké, okay, no problem. Weet je wel, het is hem... bijna superveel, herr, obers, ja, hè, oberst. Ja. Ja, ja. ja, nou goed, en... Uh, maar om dat af te maken, die gingen allemaal mooie dingen kopen in de winkels. En Ernst Happel, zei Jan, doe geen met, met meer. En we stapten in een grote winkel binnen. En hij zag toen, toen het mode werd om op een normaal donker pak een streepje te pakken. Maar hij koos, het moest een dikke witte streep zijn en zo. En nou, die, die man, die keek hem een beetje aan. En die zegt... Die wou, die wou een stuk afknippen, weet je wel. Die greep zo'n zo rol. Om een en, pak van te laten ja, dan maken. Ja. Laten maken. En toen ze zei: Nein, nein, nein. Totaal. Ja, ja. Weet je wel. En. Uh, hij wou de hele, de hele lab hebben? De hele. De het hele, de, was zo'n zo, zo rollen. Hij greep hem eruit, dat vond hij mooi. En dan gooide hij hem weer bij op de rug. <laughs> zo. Dus het was een soort koelie uh, soort ja, voor hem. Ja, ja. Nou, dat was uh, zo. En, uh, deed hij dat nou om u te laten voelen, beste Zwartkruis? Uh, je kan wel uh, de grote man hier geweest zijn en het allemaal georganiseerd hebben, maar ik ben herhappel? Nou, ik denk dat dat. Uh, hij uh, hij uh, serveerde iedereen af, brutaal. Dat was, dat was zijn handelsmerk. En dat grote deed, Bek. Hij, uh, deed hij zonder omwegen en zo. En, uh, want hij had al heel vroeg spijt. Dat hij die functie had aangenomen. Want hij, hij, wij hadden verschillende keren een vergadering met de clubbestuurders. Die kwamen dan, uh, zeg maar, nog veel, moesten toegesproken worden. En uh, Hogeroen liet het woord aan de Happel. Mm -hmm. Maar die was binnen 20 seconden klaar. Hij was het dus ook niet echt het visitekaartje van Oranje, nee. zeg maar. En dan zei Hogeroen, Jan neemt het over. Ja. Ik zei, ja, maar dat is makkelijk tegen hem, weet je ja. wel. En, dus ze hadden het. Dus tussen ons... Uh, jullie karakters, heb... nou ja, uh, wij kennen u uh, natuurlijk nog veel beter dan Ernst Happel. Je kunt op vijf kilometer afstand al zien, jullie pasten absoluut niet bij nee, elkaar. precies. Het gaat niet lekker, die eerste wedstrijd, het gaat uh, de sfeer het trainen. En dan is er sprake in de stad Cordoba, want je hebt ook een Cordoba in Argentinië... dat er dan op een dag, met steun van de leiding van de KNVB sprake is van wat nu in de historie bekend is als de koep van Cordoba. Ja. Meneer Zwartkruijs, wat is er allemaal gebeurd? Nou, het, het ging gewoon slecht. En dan wisten de spelers, dat voelden de spelers ook. Ze konden niet hun stempel op de wedstrijd drukken. En, eh, en happel praatte dat steeds goed. Weet wel, dat was, dat was de topsport. En, daar had niemand verstand van. Alleen die, die spelers die waren zenuwachtig. Nou, en... Eh, Meneer Meuleman, de voorzitter van de KNVB. Nou, dan ben je toch iemand. Uh -huh. uh, de KNV telde toen ook al een miljoen leden. En uh, wij hadden tegen uh, Schotland gewoon slecht gespeeld. We waren niet, uh, zeg maar... To the point, die jongens aanpakken. Want de schotten pakten ons aan, wij pakten hen niet aan. Nee. Wij, wij speelden gewoon een verplichte wedstrijd. Iedereen dacht daarmee te kunnen, af te kunnen doen. Maar dat gaat aan de top niet. En u zegt dat al, wedstrijd voor wedstrijd, een beetje weglopen. Ja. Ja. ja, dat ja. gaat niet goed. Ja, ja. dus en uh, bij de Wereldpers. Daar werd hij de Hitler onder de voetbaltrainers genoemd. De Hitler onder de voetbaltrainers? Ja, ja want hij, uh, hij maakte zich daar af. Precies met de brutale manier waarop hij de Hollandse pers af, aftroefde. Weet u, dat zat in hem. En uh, daar heb ik eigenlijk een, een verklaring voor. Dat het niet liep. U moet zich voorstellen, Happel heeft geweldig succes gehad bij Feyenoord. En we zeggen allemaal, dat stadion is naar hem genoemd in Wenen... het Ernst Happelstadion. Dat moet een geweldige trainer geweest ja. zijn. Maar hij trainde niet zoveel en zo, zo buitensporig dan wat wij op de, op de cursus te, te demonstreren. Hoe krijg je dat dan toch allemaal voor elkaar? Want waar hij kwam, u geeft dat aan, Feyenoord, andere clubs, Club Brugge... over waar hij kwam, was het toch vaak raak? Ja. Eh, qua kampioenschap of bekers. Ja, ik denk dat hij wel de juiste mentaliteit had voor de echte top-top. Top-top, ja. eh, dat was anders denken, anders met je lichaam omgaan... En, uh, maar dat af... had het, het Nederlands elfval had had, zat net niet op dat niveau wat bij hem aansloot. Op... Afdwingen, afdwingen. Ja. En uh, Holland, Hollanders moet je niet afdwingen, want dan doen ze het tegenovergestelde. Ja, ja. Daar hebben ze een hekel aan. En u wist wel hoe dat bij jonge mannen werkt, uh, uit uw lange militaire ja, loopbaan. Met... Terug naar Cordoba. Wat is er toen gebeurd? Wat is het beslissende moment dat Jan Zwartkruis weer de macht overnam? Nou, de kwestie was dat... Wij waren bij Van Schotland enorm uh, gefrustreerd, allemaal. Want uh, ja, uh, het had met één doelpunt meer waar we weg geweest hadden kunnen inpakken. Uh -huh. Maar we moesten dus de koffers pakken die avond, want we zouden naar dingen reizen. We moesten twee dagen laten spelen. En uh, die spelers die waren ook bedrukt en waren onder indruk. daar voelen de spelers het beste, als het loopt of niet loopt. Uh -huh. Nou, en uh, iedereen die zocht naar een motief. Wat kunnen we nou doen om, om die ploeg opnieuw te motiveren? Want zo gaat het niet. Nee. Je, je, komt, je komt niet verder, Rek. Je krijgt gewoon een meer tegen. U voelde, en, nou moet er iets gebeuren. Ja, ja. en toen kwam uh, meneer Meuleman, ook tegen de tachtig liep hij. Die. die zei, mijn heren, zo blijf ik niet langer rommelen. En de die schrok. En de uh, chauffeur die schrok. En uh, de dokter die schrok. En ik schrok. Ik dacht, wat krijgen we nou? Weet je wel? En uh, op, de, op de tafel... Twee, twee of een paar van zulke tafeltjes stonden allemaal flessen wijn. Want Mendoza was het, het wijnland. Uh -huh. En er uh, werd al ge, vroeg de, de kerk eraf ge, en, en dan vroeg uh, gedronken. En Appel zat er ook bij? Ja, ja. zeker. En... Uh, Mulleman begon weer. We hadden allemaal een paar keer genipt. Weet je wel. En, uh, hij pakte de sigarendoos uit de binnenzak. En ik zat naast hem, zo'n stukje hier. En daar bij, bij die stoelen zat Happel. Altijd ver van mij weg, weet je wel. En uh, ik zeg, Wat is er mee, meneer uh, Mulleman? Heb ik verstand van voetballen ja of nee? Ik zei: Nou, ik zeg: uh, Verstand van voetballen heb je zeker. Maar zes man verwisselen, dat vind ik een beetje te veel. Een stuk of drie, daar ben ik erg voor. Zie je wel. En ik gaf hem door aan Hoge woning en hoge woning. Die keek. Nee, Jacques. Of uh, weet ik wel met de woordnaam? Hoe heet nou? Jacques. Ik Jacques, hoge woning, ja. Nee, nee, maar de Müllerman. Wim, Wim. Wim Mulleman. Wim? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Dan gaven we door aan chauffeur en chauffeur. die gaf we door zo. En uh, dan zaten we ineens smaakte de wijn niet meer. Iedereen zat... Uh... Het liep naar een climax. Ik voel het nu nog, maar het liep naar een climax daar. Ja, ja. het liep naar een climax. En op een gegeven ogenblik, Ernst Happel, denk denkt, wat moet ik hier? Weet je wel? Ik zit in de verkeerde film. En uh, ik zit in de verkeerde kamer. <laughs> en uh, nou, hij... Uh, en zijn blauwe pakken, en zijn een beslag op de neus van de schoen. Maar Herren. Hij is een beetje in beeld. Ja. Hij is er weg. Hij groet <lacht> ja. niet. Hij zo weg. Nou, en toen werd er hoogspel gespeeld, weet je wel. Ja. Dus ik zeg. Uh, het lijkt een staatsgreep, dit, ja. meneer Zwartkruis. Gaat ik, u weer rustig zitten? Ja. Maar ik zag ja. het aankomen. En ik had er helemaal geen zin in. Want ik, was ook, uh, ik zag ook dat die ploeg helemaal niet presteerde. Nee. En ik had het eczeem in de handen staan toe, ja. toen. Van het indringen bij de groep om toch dat contact te houden. Ja. En toen kwam het moment dat Meuleman doordrukte... vanaf nu is Jan Zwartkruis jullie coach weer. Het is klaar. Dat heeft hij nooit gezegd. Maar effectief was dat het effect. Ja, dat was... Dat is natuurlijk een gigantisch omslagpunt geweest. Nou, we weten hoe het gegaan is. U heeft ze gebracht tot aan de finale in, uh, in Buenos Aires. Die laatste wedstrijd, meneer Zwart -Kruis. Dat is natuurlijk ook uh, zenuwen tot aan het hoogste punt, denk ik. Hè? Ja, maar even, even daarvoor nog, toen Ernst Happel wegslofte... toen stond ik op en zei ik bij de heren... dat was een mooi voorstel van voor meneer Beuleman... Als jullie nou denken, als ik aan het bewind kom, dat ik het anders ga doen en dat ik uh, ander, anders ga spelen en zo en uh, noem maar op, dan heb u het mis, want ik heb gedaan wat ik kon. Uh, en ik zie hem in mijn handen staan. Ik kan niet meer presteren als wat ik tot nu toe gedaan heb. Maar het is u toch gelukt met diezelfde jongens, ja. want het was hetzelfde elftal, misschien een beetje schuiven. En u brengt ze tot aan de finale tegen ja. Argentinië ja. in Buenos Aires. Die wedstrijd moet u, we de, u moet even naar de tijd kijken. Ik wil graag die ja. dag nog even die Maar, even, maar even ervoor ja. is het dat ik zeg dus eh, dat en dat, eh, ik kan niet beter. En eh, de volgende dag, toen waren we dus al in, in Cordoba, eh, toen eh, wandeling. En dan lopen de spelers, zoals die televisie, daar staat met die dingen zo twee, drieën bij elkaar. En die mm. sloffen dan wat weg. En die praten en doen en zo. En ik zeg, ernst, heb je nou uh, Jan Jongbloed verteld... Dat hij uh, morgen niet in doel staat. Goed verdoemd, doe. Immer, immer spreken. Doe. Immer spreken. Doe. Do had advocaat moeten worden. Ja. Weet je wel, geen trainer. Ja, dat weet ik zeg, dat weet ik al lang van u. Maar hij was natuurlijk buitengewoon zuur dat hij voelde. Hij was aan de kant gezet. We naderen bijna het einde van de uitzending, Jan Zwart Kruis. Dus ik wil toch naar die finale wedstrijd. Even kort, hoe was dat? Dat is een heksenketel geweest daar. Ja. Nou goed, de, de, uh, we hebben het dus. Uh, hij zei eerst tegen mij, doe maar die training, doe maar die, die, die, die uh, tactisch plan en zo. En, uh, zo, en zo. Dus hij, hij gaf volmondig toe dat ik eerste man was. Het was voor hem gedaan, hij was, wist het. Ja. Ja. Maar ik weet niet of het, het bestuur Hooghoning in die avond nog met Happel heeft gezeten. Ik, ik weet niet achter. of het formeel gemaakt is, nee. maar u was vanaf dat moment ja. weer de leading coach, de bondscoach. Ja. En die jongens hadden het in de gaten. En die accepteerden dat volkomen. Ja. ja. Maar nu wil ik toch naar die wedstrijd, meneer Zwartkruis. Die laatste grote finale. Die we jammer genoeg net niet gewonnen hebben. Op ja. één uh, schot van ja. Jan van. Uh, van uh, Robby Robbie Rensenbrink, uh, na. Hoe was dat? Als u er nu op terugkijkt, 32 jaar later. Die heksenketel van Buenos Aires. Nou, je ziet het wel. De, de, de, het Zweedse is allemaal op mijn voorhoofd. Dan, Nog dan, dan beleef ik het weer opnieuw. Ja. Want dat was wat geworden hoor. Of het betere was geweest, dat geloof ik niet. Want er waren er een paar niet thuisgekomen. Nee. Want de tanks stonden voor, dus achter het stadion. Maar die allemaal bij de grote ingangen. Dan stonden die tanks te wachten. Ja. En het publiek was stapelmechokken. De Groenta zat compleet onder leiding van Viedelen op de tribune. Jullie mochten eigenlijk niet winnen. Was het eigenlijk wel een eerlijke wedstrijd? Of is het echt wel gegaan zoals het hoorde te gaan? Ja, ik denk uh, dat, de, dat de scheidsrechter een beetje gerommeld heeft. Want uh, er werden overtredingen gemaakt. Nou, die wil je niet weten. Ja. Uh, want uh, Jantje Poortvliet die vloog gewoon door de lucht. Weet je wel, dat schingen erin met elkaar. Het was verschrikkelijk. Ja. Nou ja, jullie hebben het niet gewonnen. Maar het is een legendarische grote wedstrijd geworden. Jullie zijn als helden teruggekomen. Op Soesdijk ontvangen. Het is een geweldige tijd geweest. Nu staan we er weer voor. Even... Heel kort meneer Zwartkruis, u hoort de tune loopt al. Wat gaan we in Zuid-Afrika doen? Komen we weer net zo ver als toen onder uw leiding? Ik hoop het, maar ik denk het niet. Want hopen, dat kunnen we wel. Want wat ik nu tot nu toe gezien heb van Uruguay, Argentinië, Brazilië, dat is toch niet de echte top. Ze zijn minder. Nou, we zullen het met u afwachten. Mag ik u hartelijk bedanken voor uw komst naar Helden van toen. U hoorde Jan Zwartkruis in een aflevering van Helden van Toen. Een bijdrage van de NTA, eerder uitgezonden in juni 2010. Ben Kolster was in gesprek met hem. Jan Zwartkruis, hij is er niet meer. Hij overleed vorige week donderdag op 87-jarige leeftijd. Hij werd deze week in Soesterberg begraven. Het WK van 2010 verliep toch al ietsje anders dan Jan Zwartkruis vermoedde toen. Nederland kwam wel degelijk in de finale, maar ja, de tegenstander Spanje ging uiteindelijk met de eerste eerstreiken. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar reportages.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 En heeft u vragen of opmerkingen over Woord, dan kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Schrijven, dat kan ook, naar de VPRO ter attentie van Woord postbus 11 1200 JC in Hilversum. U kunt een en ander terugluisteren mocht u daar behoefte aan hebben. Dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat adres is facebook.com slash En via diezelfde pagina kunt u zich eventueel inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijks de samenstelling van onze programmering. Dan weet u waar u de wekker voor moet zetten. Of waar u wakker voor moet blijven. Of wat u misschien dan weer later opnieuw wilt beluisteren via die pagina. Dat kan trouwens, dat luisteren kan ook uh, uh, als podcast. Je kunt je daar direct op abonneren via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Het is bijna tijd voor een kort journaal. En in het volgende uur kunt u gaan luisteren naar bijeengesprokkeld pauselijk radiomateriaal. Nou, volgens mij is het niet echt heel erg bijeengesprokkeld. Het is een heerlijk uurtje op reis samen met Ger Jochems en Klaas Vos in Rome. Waar het Nederlands archief voor beeld en geluid al niet goed voor is. Graag tot zometeen.